Dan het weer vanochtend eerst wolkenvelden, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 11 graden in het noorden en 19 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. kan je wel zeggen dat er een nieuwe dag aangebroken is. Sing for the Day je hoorde Stix uit 1979. Nog één uurtje, de nacht klinkt anders. Onder andere een live-opname van Ruben Heijn. Dat wil zeggen, live, hij deed dat hier in de studio... toen hij een paar weken geleden te gast was... bij de collega's van Laat op 2 op Radio 2. En verder nog een aantal radio- en televisietips. Hier is uit Italië Malika Ayane. Lica Ayana. Ze zingt in het Italiaans, Ze zingt ook in het Engels. Maar hier dus in het Engels met thoughts and clouds. En in januari was ze nog te gast. Uh, bij Eurosonic, dat uh, festival wat altijd in Groningen wordt gehouden. Aan het begin van het jaar en daar trots op in het Grand Theater. Ruben Heijn, dan hebben we het weer over een Nederlandse jongen. Die was uh, onlangs ras bij Laat op 2. Bram van de Evangelische Omroep op Radio 2. Uh, aan de randen van de nacht, zou ik maar zeggen. En daar zong hij een van zijn favoriete liedjes. Een liedje uit het repertoire van de Beach Boys.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 yeah, yeah, If you should ever leave me, your life will still go on. to me So what good would live into me God only knows. Geboren in 1982, maar dit wat je hoorde, dat was een hit in 1966, als ik het goed heb. Uh, uit het repertoire van de Beach Boys, God Only Knows. En Ruben Heijn die zong dit onlangs in het uh, Radio 2-programma... laat op 2 dat uh, elke avond uh, in de late uurtjes storen is uh, op Radio 2. Nou, elke avond niet, het in ieder geval uh, van maandag tot en met uh, donderdag. Ruben Heijn en William gaan bekijken... Misschien dat hij dit zingt, ik denk het niet. Hij zal dan uh, meer dingen van zijn jongste cd zingen. Uh, Ruben Heijn, hij is in ieder geval uh, de komende dagen in Limburg. Hij treedt uh, morgen op in Perron 55 in Vendo. En overmorgen dan is hij te vinden in Heerlen in de Nieuwe nog. En ja, als we het hebben over uh, Beach Boys, Brian Wilson en de mannen zelf nog maar eens een keer. Muziek van de Beach Boys, When I Grow Up, met in de vocale vooral Brian Wilson en Mike Love. Moby die komt uh, binnenkort naar Nederland, dat zal zijn uh, eind mei. Dan zal hij een tentoonstelling openen. Dat heeft weer te maken met een cd die eruit komt. Destroyed is de titel van het album en ook van een fotoalbum. En een fotoexpositie zal wel dan in Amsterdam plaatsvinden onder de titel Destroyed. En hij zal dan ook een mini-concert geven. Nu geeft hij een kleine bijdrage, een muzikale bijdrage aan de nacht. Vindt anders hier op radio in met porselein, Mobby. Dat is er wel een aparte geworden. Deze uit 1999 van Moby, Por Moby Porcelain. De titel daarvan en die pianist erbij die net even iets trager speelt dan het ritme. Apart gedaan in ieder geval. En zoals ik al zei, hij komt naar uh, Nederland toe 31 mei uh, om daar een aantal uh, zaken te doen. Een expositie openen en ook een klein concertje geven onze Moby. Een televisietip, maar dat is wel een uh, latertje. Dus misschien dat je het beter op kan nemen. Tien voor half één vanavond. En waarom begint het zo laat? Omdat er eerst voetballen is. Nou, als ik, als ik het voor het zeggen had, had ik het anders omgegooid. Maar goed, het voetballen is live. En dat heeft dan allemaal te maken met uh, Canvas. Uh, de Belgische televisie, daar is eerst voetballen. En na het voetballen dan is er een interessante documentaire... waarin Leonard Cohen centraal staat. Tien voor half één, bij de Belg. for change ergens, eh, dik in de 70, maar nog steeds actief. Dit is de Democracy, wat ik het niet horen. En dat is dan een compositie die in 1992 opnam. En zoals ik al zei, voordat hij ging zingen hier in de nacht in anders. vanavond is er een uitgebreid portret van hem te zien... vanaf tien voor half één op uh, de Belgische televisie Canvas. En het uh, duurt tot uh, twee uur. De moeite van het opblijven waard in ieder geval. En anders, de moeite van het opnemen waard Leonard Cohen dus... Dan de jaren zeventig. Ja, ik ben de vandaag even op een uh, verkeerd been gezet. Want ik uh, liep uh, bij een collega langs en daar zag ik op een gegeven moment... Uh, dacht ik een oude gids liggen met daar op, een, uh, op de voorpagina een portret van Felix Murders. Dus ik zei van, wat doe jij met dat oude ding? Nou, dat bleek dus geen oude gids te zijn. Uh, de gids is namelijk deze week uh, in de jaren 70 sfeer. En uh, de redactie heeft daarom besloten om uh, niet het huidige logo toe te passen, maar het logo dat in de jaren 70 uh, van toepassing was met uh, op de voorpagina... een portret van Felix Meurens, zoals hij eruit zag in de jaren 70 toen hij uh, nog werkte bij Hilfsm 3. Nou, in de gids ook een uh, artikel van Henk Vergelder geweet en Hilversum 3. En verder een heleboel uh, foto's die. Uh, allemaal afkomstig zijn uit de jaren zeventig. Beatrix zie je daar met uh, een foto uit die periode. Kortom in ieder geval wel een bijzonder exemplaar van die gids. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat uh, komende week op Radio 5... de hele week in het teken zal staan van die jaren zeventig. Nou, dan had ik zoiets van, dan moet ik ook maar wat aan de jaren zeventig uh, doen. Hier een paar platen uit die periode. Om te beginnen, Al Green en Tired of Being Alone... It's a natural fact That I want to come back you like it is. time I fool Stuk zuiden jaren 70 uit 1978, The Stones, Miss You. Die kun je beluisteren. En daarvoor hadden we Maria Muldauer die een hit had in 1974 met dit Midnight at the Oasis. En El Green die begon dit rondje van drie platen uit de jaren 70 met Tired of Being Alone. Dan weer een radiotip aanstaande zaterdagmiddag tussen 12 en 2 dan is er weer een aflevering van Spijkers met koppen. Afgelopen zaterdag was daar het optreden van Bob Fosco. En komende zaterdag oudgediende. Jawel, want ze bestaan nog steeds. De mannen van Cooper's niet alleen de mannen van Groepen Sportivo, maar ook de dames van Groepen Sportivo. Onderlijn van Hans van der Burg. Dit is van de meest recente CD Henry. En ze hoorde je dan Groepen Sportivo met Henry. En dat is te vinden op hun meest recente cd, The Secret of Success. Meest recent, dat wil zeggen dat de oude successen van Groepen Sportivo in een akoestische versie zijn opgenomen. En de band onder leiding van Hans van der Burg, zoals ik zei, aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 te beluisteren. In Spijkers met Koppen, waar ze de muzikale zullen zijn. Neil Diamond, dat is een gast die je vrijdagavond uitgebreid kunt zien op de BBC. BBC 4, een film, een optreden en meer over dit fenomeen. Neil Diamond, hier is hij met een succes uit het verleden. Amerika. So far away We're traveling light today In the eye of the storm In the eye of the storm Home To a new and a shining place Make our bed and we'll say our praise Freedom's like burning walls Freedom is light, burning warm. Everywhere around the world, they come into America. Every time that flag's unfurled, they come into America. You've got a dream to take them there. Neil Diamond met America wat hij opnam in 1980 en zoals ik al zei meer van Neil Diamond kan je morgenavond zien en horen als je kijkt naar de BBC en dan BBC 4. dus dan moet je wel een digitale aansluiting op je kabelnet hebben of een satellietontvanger en dan heb je de hele avond Neil Diamond en vanavond op datzelfde kanaal ook weer aandacht voor de jaren 70 en voor al voor top of the pops wat er toen was en dat andere ...progressieve popprogramma, de Old Grey Whistle Test. Allemaal muziek vanavond dus bij de BBC te zien. Goed, dat is de BBC. Nu aandacht voor Gabi, uh, Gabi Young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 en public, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur, que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elles cousent en lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé.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 Elle leur décoche ardiment des propos venimeux N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit voudraient bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se foutant pas mal du regard oblique Des passants honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics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 Les amoureux qui se sur les bancs publics. En se foutant pas du regard oblique. Des des petites gueules bien sympathiques. je hoorde Engels uh, Gaby Young met ask you a question en vervolgens een. Uh Chanson, chanson classique, Les amoureux des Ban public, gezongen door Georges Brassin. En als je de komende tijd tot 21 augustus in ieder geval toevallig in Parijs bent, dan zou je ze een bezoek kunnen brengen aan het Théâtre Cité de la musique. Daar is namelijk ook een museum ondergebracht en in het museum is een tentoonstelling gezien, te zien over het leven van Georges Brassin. Die dan juist wordt met dat fraaie chanson Les amoureux des Ban Publics. De laatste muziek hier in de nacht klinkt anders op Radio 1. Dat is er eentje van Katy Lang. Nieuw is dit van haar, I confess. I confess Le- En haar stem was te luisteren in de meest recente opname van haar. En die heette I Confest. Tot zover dan de nacht ging het anders hier bij de VADA op Radio 1. Meer Vara straks hier op deze zender om 11 uur in de Ritspunt FM met Felix Meurders. Daarvoor hoor je Prem Time. En dat wordt weer vooraf gegaan door Goedemorgen Nederland met Sven Kokkelman. Maar nu, zo dadelijk na het nieuws van 6 uur, Lara Renze en Marcel Oosterdier zijn met... Het Radio 1-journaal. En wij spreken elkaar volgende week weer. Wij, u als luister, ik als uh, moderator, zoals het dan heet. Mijn naam is Roel Koeners. Ik zou, zou zeggen, een mooie dag verder. En geniet van uh, de zon die ons uh, beloofd is. En een mooi voorjaar. De groetjes.